Lotlewin met het NOS-journaal. In de achtste finales heeft Rusland Spanje via strafschoppen uitgeschakeld. Na de 1-1 in de reguliere speeltijd vielen er in de verlenging geen doelpunten. In de penalty-reeks miste Spanje twee keer en Rusland niet één keer... zodat de laatste strafschop van Rusland niet nodig was. Het was voor velen al verrassend dat het gastland van het WK de groepsfase wist te overleven. En nu zijn ze dus doorgedrongen tot de kwartfinales. Het migratiedebat in Duitsland staat op scherp. De minister van Binnenlandse Zaken, Zeehover heeft op een partijcongres gezegd... dat hij het niet eens is met het plan van bondskanselier Merkel... om uitwestcentra in te richten voor migranten die het land weer uit moeten. Het plan van Merkel is onderdeel van een scherper asielbeleid... maar dat gaat Zeehover niet ver genoeg. Hij wil een deel van deze mensen al bij de grens weigeren. In het noorden van India zijn zeker 48 doden en zo'n 10 gevonden gevallen toen een bus van de weg raakte en in een ravijn stortte. Het gebeurde in het voorgebergte van de Himalaya. Het ravijn was 200 meter diep. De bus was overvol toen het ongeluk gebeurde. Er was plek voor 28 mensen, maar de politie schat dat er zo'n 60 mensen in zaten. Het is nog niet duidelijk waarom de bus van de weg raakte, maar het had de hele ochtend geregend... en eerder deze week had de regen daar in de buurt ook al voor een aardverschuiving gezorgd. En in een groot deel van Australië is een verbod ingegaan op het uitdelen van plastic zakjes in de winkel. De consument moet daar duidelijk nog even aan wennen. In een supermarkt in het westen van het land was een klant zo boos over het verbod dat hij een medewerker te lijf ging... Australië wil de vervuiling door plastic terugbrengen en geeft daarom vanaf vandaag boetes aan winkels die nog wegwerpzakjes meegeven aan de klanten. Het weer, het blijft vanavond nog lang warm, de wind neemt wat af en het koelt af tot een graad of 15. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.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 En vandaag gaan we met iets nieuws beginnen. Want sinds kort heb ik in mijn studio thuis ook de mogelijkheid om vinyl te draaien. En daar gaan we dan ook gebruik van maken. En dat gaan we doen door u uh, in onze uitzending af en toe eens iets heel unieks te laten horen. Een unieke combinatie, een unieke historische plaat. Uh, ik heb er hier een uh, voor mijn neus. Die is uh, van het Franse merk Erato. En uh, daar traden altijd zeer belangrijke Franse uh, muzikanten op. muzici moet ik eigenlijk zeggen. En wat denkt u van de combinatie van Maurice André als trompetist, Jean-Pierre Rampal, die speelt uh, de fluit, Pierre Pierlot, de hobo, Lily Laskin uh, als bekende harpiste, Marie-Claire Alain als beroemde. Uh, Organisten en Robert Veyron die speelt uh, nee, ik zeg Robert Veyron Lacroix, die speelt de clavo En op deze plaat staan uh, drie concerten, twee van uh, de heer Vivaldi en één van Boscoglier. Nou, we gaan een deel draaien uit dat eerste concert van Vivaldi. Het, ze worden begeleid door het Orkestre du Chambre Jean-François Payard. Dat is ook een van de beroemde orkesten die bij dit label uh, muziceerden. Gaat u genieten van dit hele unieke muziekstuk. Deze mensen werden dan nog uh, aangevuld met uh, Marcel Lagorge, die speelt ook trompet samen met Maurice André. Uh, de tweede fluit werd gespeeld door uh, Maxin Larieu. En dan hadden we ook nog een, uh, even kijken, dat is, ja, die naam is Paul Hognier, die speelde Fagot. Uh, Bernard Fonteny die speelde de violoncellen, dat is dus de cello. En uh, nou, de andere namen zijn allemaal bekend. Nou, ik dacht dat het een mooi uniek stukje muziek was. En ik ga u er straks in de tweede uur uh, nog wat van laten horen van dit illustere gezelschap. We gaan nu verder met een symfonie. En dan moet ik even mijn uh, teksten bijpakken. Want ik kan niks zonder tekst. We gaan nu verder met een symfonie en wel de symfonie nummer 26 in D-minuur, HOB 1.26, de Lamentazione. En daaruit het tweede gedeelte, en dat is het Adagio. Het stuk is geschreven door Frans Jozef Haydn en het wordt uitgevoerd door het Kamerorkest Basel onder leiding van Giovanni Antonini. verder met de sonate voor piano forte, of forte piano wordt het ook wel genoemd, en viool nummer 5 in F majeur, opus 24, en spring deel 1, allegro het is van eh, Ludwig van Beethoven wordt gespeeld door Ian Watson piano, en Susanne Ogata, viool en forte piano, dat wou ik nog even bij vertellen waarom eh, heet dat zo, nou dat is de originele naam, de oorspronkelijke naam van het instrument. De Forte Piano. En dat is alleen maar ingegeven door het feit dat het het eerste toetseninstrument was. Waar je hard en zacht op kon spelen door de aanslaggevoeligheid. Met de voorgaande klaversymbols en cembalo's en zo kon dat allemaal niet. Dan kon je één volume spelen en de Forte Piano kon dat dus wel. Vandaar dus deze naam. Goed, we gaan luisteren naar dit prachtige stuk. ...vind ik het wel eens tijd worden voor een compleet werk. En dat is in dit geval de Water Music Suite nummer 2 in D-majeur... ...van George Friedrich Hendel. Hendels werken en 349. Deel 1, Prelude, het Allegro. Dan krijgen we deel 2, Alla la Hornpipe. Deel 3, het Menuet, Andante Espressivo. Dan deel 4... Uh, het Lentema, uh, Allegro de Chiso. En uh, de uitvoering van dit prachtige stuk is een historische. Niet van Van maar het is wel een historische. De Berliner Philharmoniker onder leiding van topdirigent Herbert von Karajan. <tied> Ja, en we blijven even bij deze unieke combinatie van von Karian samen met de Berliner Philharmoniker. Alleen het stuk wat ze nu gaan spelen is totaal anders. Richard Wagner, pompeus, u kent het, veel, heel veel zwaar werk. En daar gaan we naar luisteren, de overturen uit de vliegende Hollander. Hier is nogmaals de, de combinatie Berliner Philharmoniker met Herbert von Karian. We blijven nog even bij de grote namen. We gaan dit eerste uur afsluiten met die Zauberfleute. En dat is natuurlijk die prachtige opera van Wolfgang Amadeus Mozart, K620. Daaruit gaan we luisteren naar de overture. En de uitvoerende, ik zei het al, we blijven even in de grote namen: het Nederlands Radio Philharmonisch Orkest. Onder leiding van topdirigent Bernard Haitink. Thank